Bos, achterkans niet groot, maar volgens de minister krijgt Schieringa alle ruimte om hem te overtuigen. Als ik het gesprek aanga, doe ik dat ook serieus en heb ik mijn conclusies niet van tevoren klaar, voegde hij eraan toe. In de regio Rotterdam zijn acht mensen aangehouden voor afpersing van een gezin dat een grote prijs in de lotto had gewonnen. De gloednieuwe auto van de familie uit Helvoetsluis werd beschoten en het gezin kreeg dreigbrieven. De politie zegt dat de verdachten op het idee van de afpersing waren gekomen nadat de plaatselijke media aandacht hadden besteed aan de loterijwinnaars. De rechtbank heeft twee medewerkers van het Krakerscafé Frankrijk veroordeeld tot twee jaar cel, maar van acht maanden voorwaardelijk. De twee zijn schuldig bevonden aan zware mishandeling en mishandeling met voorbedachte raden. Een derde medewerker die ook was aangehouden werd vrijgesproken. Vorig jaar werden twee dronken mannen het Krakerscafé uitgezet. Op straat ontstond er na een vechtpartij met enkele medewerkers van het café. Een van de twee bezoekers liep hoofdletsel op, de andere werd met een knuppel bewerkt. De Amerikaanse bank Goldman Sachs heeft in het derde kwartaal boven verwachting gepresteerd. netto-winst kwam uit op 3,2 miljard dollar tegen bijna 850 miljoen dollar vorig jaar. De bank profiteerde met zijn handel in aandelen en obligaties van het herstel op Wall Street. Gisteren presenteerde de bank JP Morgan Chase ook al beter dan verwachte winstcijfers. Het herstel in de Amerikaanse bankensector is nog niet algemeen. De bank Citigroup boekte een kwartaalverlies van 3,2 miljard dollar. Het weer, zonnig en droog, het is 9 tot 12 graden. Komende nacht meer bewolking en van het noorden uit wat regen. Ook morgen overdag regen en veel wind. Dit was...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 They just love to learn and, uh, Another child grows up to be Somebody you just love to burn Mom loves to both of them You see it's in the blood Both kids are good and wrong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 Checking each other out. Hey. Nobody wants to blow. Nobody wants to be left out. Uh huh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 Six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 Met de achteren.